الهدي, بدعة. بدعة ضلالة ضلالة ik heet jullie allemaal welkom bij deze lessen. Lessen in uh, Arabische grammatica. Zoals ik zei, ik ben eigenlijk al bezig. En op dit moment zit ik op. Les nummer 54, uh, en in deze lessen worden, wordt het boek An-Nahu al behandeld. Het is dus een grammatica. En op verzoek van een aantal broeders en zusters uh, uh, heb ik besloten om de lessen helemaal vanaf het begin te herhalen. Uh, zodat degenen die heel veel lessen hebben uh, gemist, dat die toch en alsnog kunnen meedoen. En mijn advies is dat jullie niet afhaken. Want dit zijn geen lezingen. Ieder les heeft te maken met de andere. En zodra er een les wordt gemist. Dan wordt het moeilijk om verder te volgen. Dus mijn ervaring is dat het heel belangrijk is. Dat er uh, uh, ja, bij de les aanwezig is. Uh, ...dat men aan, uh, bij de les aanwezig uh, moet zijn. Um, het boek dat we gebruiken is dus An-Nahu al-Wadih. An-Nahu al -Wadih", Geschreven door twee schrijvers. En dat zijn Ali al-Jarim en Mustafa Amin. Um, bij deze lessen is er ook een uh, website. Er is een site die gereserveerd is voor deze lessen. Want deze lessen worden opgenomen... En op die site worden ze geplaatst, maar ook het huiswerk dat gegeven wordt, want dit is eigenlijk serieus bedoeld voor mensen die echt willen leren. Uh, in die site kun je dus het huiswerk vinden wat er gemaakt wordt iedere week. Uh, zodra we klaar zijn met een, een hoofdstuk, dan wordt er ook huiswerk gegeven en het is de bedoeling dat er bij de volgende les uh, alle leerlingen de ...het huiswerk hebben, dat het huiswerk wordt gemaakt. Want mijn ervaring is, is dat tijdens het bespreken van het huiswerk... ...dat dat heel veel tijd kost. Maar als jullie het huiswerk van tevoren maken... ...dan kan dat wat sneller gaan. Want de bedoeling is dat er dus huiswerk wordt gemaakt... ...en tijdens het maken van het huiswerk kom je vragen tegen... ...die je tijdens de volgende les kunt stellen. En niet pas... Als men komt, dan gaan we meedoen met het huiswerk. Op die manier wordt het efficiënter. Uh, het boek wat we hier gebruiken, die kan besteld worden. Op de site www.arabischelessen.nl uh, is te zien, is te vinden hoe je het boek bestelt. En na afloop van 10 uh, lessen ongeveer, dus na elke 10 lessen, wordt een toets gegeven. Er wordt een toets gegeven die gemaakt wordt en wo krijgt iedereen een cijfer. En die cijfers worden ook gepubliceerd op de site. Nou, de bedoeling is dat er dus bij deze lessen een herhaling wordt gedaan van wat we gehad hebben. Maar goed, het kan zijn dat er nieuwe dingen aan de orde komen. Dat weet ik niet. Nou, tajib. Dan ga ik nu alle ta'ala beginnen. Hollandse les duurt, ja, dat is afhankelijk... Holland het hoofdstuk is, maar meestal gaan we door tot ongeveer uh, 10 uur, 11 uur, afhankelijk uh, of er vragen zijn en Holland het hoofdstuk is en Holland uh, of jullie ook het huiswerk maken of niet. Als jullie het huiswerk maken, dan kan dat aanzienlijk korter zijn. Uh, er wordt hier het een en ander gevraagd, ja. Ik heb al gezegd dat wij het... Uh, het boek An-Nahu gebruiken. En op de site is dat te zien. Als je naar de site gaat, dan kun je daar heel veel informatie vinden. Maar het begin, dus waarmee ik ga beginnen, is niet An-Nahu maar een introductie maken van het boek het tuhfa as saniyya Dat vind ik wel belangrijk om daarmee te beginnen, in plaats van An-Nahu al uh, geen ruzie maken, barakallahu kom. Uh, en uh, nu ga ik echt, alle talen beginnen. Uh, ik lees eerst de introductie uit het boek at tuhfa as saniyah at tuhfa as saniyah dat is een boek dat ook over uh, uh, Arabische grammatica gaat. Maar die is wat uh, uh, ja, voor de gevorderde. Misschien ooit als we klaar zijn met het andere boek dat we daarmee... Uh, dat we die gaan behandelen, of een andere, maar deze introductie die hier staat, vind ik wel belangrijk om mee te beginnen. Taïeb, ik lees even de introductie. Hij begint met At-Tarif. At-Tarif, dat is definitie, want we behandelen hier een nahu dat is grammatica, en daar willen we de betekenis en de definitie van weten. At-Tarif, kalimat Nahu, kalimat Nahu, dat is grammatica dus, tot dus het woord النحو, Met het woord an wordt in de Arabische taal verschillende betekenissen aan verbonden. Betekent verschillende dingen. Ik lees uit het tukfessania, zoals ik zei. Dus verschillende uh, betekenissen. minha Een van de betekenissen is al-jiha. En al-jiha wil zeggen richting. Dus je zegt ik ga naar naar je naar naar naar naar naar naar je in naar naar naar naar naar naar naar naar in naar naar naar naar naar betekent naar naar naar naar naar naar Voelen of richting Mohammed. Van de andere betekenissen in de Arabische taal is Ashibh walmitl. Dat betekent gelijkenis. Dus als je twee dingen vergelijkt, iets wat lijkt op iets anders, daar kun je ook het woord Nahu voor gebruiken. Je zegt bijvoorbeeld Tahool, Mohammedun, Nahu. <muchamadun nahhu> aliyin. Muhammadun Nahu aliyin. Ay, <tarkat> shibahu Dus als je zegt Muhammadun nachu aliyin, dan betekent het dat Muhammad is uh, gelijk of is hetzelfde als Ali. Die lijkt op Ali. Dat is dus de tweede betekenis in de Arabische tafel wat betreft het woord Nahu. Dit is de betekenis van het woord Al-Nahwu in de Arabische taal. We maken onderscheid tussen, als we een, een, een definitie willen geven van een bepaald woord, dan maken we onderscheid tussen de betekenis van het woord in de Arabische taal en de betekenis van het woord in het vak dat wij op dat moment bestuderen. En het vak dat we op dit moment bestuderen, dat is een nahu Grammatica, de Arabische taal, de grammatica. Dus de regels van de Arabische taal. En nu gaan we kijken wat Anahu betekent in dit vak. Want er is dus een taalkundige betekenis en een vakkundige betekenis. Uh, ik kan wel een voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld uh, zegt het woord. Functie, functie. als je dat woord gebruikt in het vak wiskunde, dan heb je het over een bepaalde functie die je gebruikt om van een getal een ander getal te krijgen. Nou, mensen die een beetje bekend zijn met functies, dan kun je zeggen bijvoorbeeld x kwadraat plus 2x, dat is een functie. Dus i is x kwadraat plus x bijvoorbeeld, dat is een functie. In, de, uh, in het vak wiskunde. Maar als je het buiten het vak wiskunde gaat gebruiken, dan heeft dat een andere betekenis. Een functie bijvoorbeeld is een beroep of iets wat je doet. Dus afhankelijk welk vak je gebruikt, kan je een andere definitie hanteren. Of het woord bijvoorbeeld spanning. Spanning, als je het gebruikt in de natuurkunde, dan is dat... Uh, dan kun je het hebben als je het uh, gebruikt bijvoorbeeld in de elektronica, dan is dat uh, een spanning die te maken heeft met de stroom en weerstand van een bepaald onderdeel. Maar als je het gebruikt in de mechanica bijvoorbeeld, dan is de spanning een kracht die je uitoefent op iets anders. Of als je het gebruikt dus in de taal, in de, de algemene taal, dan heeft het weer een andere betekenis. Dus ook hier het woord en nahu An-Nahu, ik, ik vind het technisch niet uh, leuk om uh, uh, rode puntjes uit te delen. Want ik ga ervan uit dat mensen uh, zichzelf zeg maar, uh, uh, ja, goed uh, zich aan de regels houden. En dat ze gewoon luisteren in die illahi Ik vind het inshallah niet nodig om dat te doen. En uh, als er vragen zijn, dan kun je die in, inshallah ta'ala later stellen. Nou. We hebben gezien dat an-nahw in de Arabische taal betekent verschillende betekenissen heeft, verschillende betekenissen, namelijk richting of gelijkenis. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربيه في حال تركيبها min al Arabi wal-bina'i En het woord en nahu wordt in het vak van de grammatica geleerde, wordt gebruikt, of de definitie daarvan, dat is al-ilm bil-qawa'id. Dat is een, uh, een, een, een wetenschap die zich bezighoudt met de regels om, te kunnen, om een woord te kunnen beoordelen wat zo'n woord op zijn laatste letter krijgt. Dus we hebben een woord, bijvoorbeeld, laat ik het wat uitleggen. We hebben een woord, bijvoorbeeld, Mohammed. Dat is één woord, Mohammed. Je kan het woord tegenkomen in een zin als Mohammedun. Mohammedun. En uh, in het Arabisch heb je letters zelf. En je hebt een harakat die je op die letters plaatst. De letters die zijn bekend, daar ga ik vanuit dat jullie die letters, het Arabische alfabet kennen. Die begint met de alif en eindigt met de -ja. ya. Uh, je hebt dus letters, een woord. Die bestaat uit letters en tegelijkertijd bestaat die uit harakat. En harakat dat zijn de streepjes die je plaatst op de letters om de juiste uitspraak te hebben. Dus uh, laten we kijken naar het woord Mohammed doen bijvoorbeeld. De eerste letter is Al-Mim, Mu. De tweede is Al-Ha, Muha. De derde is Al-Mim, weer. En de laatste, dat is Mohammed Muhammadun. Nou, de eerste letter die heeft een damma, Mu, dat heet al damma De tweede letter, Al-Ha, die heeft Al-Fetha. Muha. De derde, die heeft ook Al-Fetha. Met. En Shadda. Muhammad. En de laatste letter, die heeft twee Dhammas. En dat heet Tanwim. Muhammadun. Muhammadun. Dus waar houdt deze wetenschap An-Nahu zich mee bezig? Die houdt zich bezig met de laatste letter. Ad-Del in dit geval. Muhammad. Die laatste letter, die kan. En damma hebben, Mohammedun, die kan Al-Fetha hebben, Mohammedan, en die kan Al-Kasra hebben, Mohammedin. En hoe weet je nou hoe, of zo'n woord, dus deze laatste letter, Al-Fetha, of Al-Damma, of Al-Kasra krijgt, dat weet je aan de hand van de regels. En deze regels, die leer je met dit, met dit. Uh, met deze wetenschap, namelijk een nahu Al-Thamara. Nou, wat is de vrucht van deze wetenschap? Nu weten we waar deze wetenschap zich bezighoudt. Nu willen we weten wat is de vrucht hiervan. Wat schieten we, schieten we daarmee op? Wa عن الخطأ في الكلام العربي وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها ذات إسدفرخت فان ديزة ويتمسخب النحو إسدفرخت uh, beschermen, het beschermen van de tong tegen fouten in het, in de Arabische taal. Zodat so je geen fouten maakt als je Arabisch gaat spreken. En een tweede vrucht is dat je, de uh, Koran, het woord van Allah subhanahu wa ta'ala, wat in het Arabisch is geschreven. En de overlevering, de hadith, de sunna van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa dat die twee goed begrepen worden. Zonder fouten worden begrepen. Dus ten eerste bescherm je je tong tegen fouten. Als je zelf gaat praten, maak je geen fouten. En ten tweede, als je iets leest, voornamelijk Al-Quran al-Karim en as Al sunnah al-Nabawiyah, als je die leest, dan maak je daarin, dan uh, begrijp je het goed zoals Allah subhanahu wa ta'ala en de Profeet sallallahu wa sallam, dat bedoelen. Want deze twee, Al-Quran en Al-Hadith, dat zijn de grondslagen van de islamitische wetgeving, van de islamitische grondwet. Wa'alehi ma'amadaruhuma. En rondom deze twee, Al-Quran en Al Sunnah, draait de islamitische wetgeving. Nisbeto. Tot waartoe behoort deze wetenschap? En nahu huwa min al Dus, uh, -nahu, dat is een onderdeel, deze wetenschap is een onderdeel van de Arabische wetenschap. nou Idan, nahu huwa min al-Uloom al Wie heeft het uh, uitgevonden? Wie heeft het gemaakt als eerste? Deze wetenschap. Want in het begin was er. Geen Nahuw. Bijvoorbeeld in de tijd van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Toen waren er waren geen regels. Deze wetenschap bestond nog niet. En Nahuw. Je kool. Welmushmashhooru. Enne awwale wadigin. Li'ilmin Nahuw. Hoewa abul aswadi ddu'Ali. Bi amri amir al mu'minien. Ali ibn Abi Talib. Anhuma, .Afwan bi Amri Amir al Aliyin ibn Abi uh, Degene die als eerste begon met deze wetenschap. dat is Abu Aswad al-Du'ali. Deze man, Abu Aswad al-Du'ali. is degene die met deze wetenschap is begonnen. Uh, met opdracht, onder opdracht van Amir al-Mu'mineen. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Dus Ali, radiyallahu anhu, heeft opdracht gegeven aan Abul Aswad al-Duali om deze wetenschap uh, te beginnen. Hij heet Abu al-Aswadi al-Duali. ash-Shari'i fi. Wat is het oordeel van, uh, van, van, uh, van de islam voor wat betreft deze wetenschap? weet heet Abu al-Swadi al Wat vindt de Islam? Wat de wetgeving van deze wetenschap? Hij zegt: "Je hebt hem geleerd de voorwaarden van Al-Kifaya het leren van zo'n wetenschap is min al Wat wil dat zeggen? Fard min vooral al-Kifey betekent dat het een verplichting is voor sommige mensen. Als sommige mensen deze verplichting nakomen dan kan de verplichting vervallen ten opzichte van andere moslims. Maar hij zegt verder, uh, deze verplichting die kan zelfs individueel zijn. Die kan dus wel fardain worden. Die kan wel fardain worden dat het een verplichting is voor ieder individu. Um, en het is dus, zoals ik eerder zei, heel belangrijk om dit te leren, om uh, deze naho te leren, om je tong dus te beschermen tegen fouten, als je uh, iets wil uitdrukken in het Arabisch. En ook om het woord van Allah Subhanahu wa Ta'ala en het woord van de Profeet Muhammad sallallahu wasallam goed te kunnen begrijpen. Zonder fouten te kunnen begrijpen. En uh, ik kan me herinneren dat Sheikh Islam, Ibn Ta'ala, ta die zei dat Allah al -arabia, door het leren van Allah al-Arabiya, je iman hoger kan worden. Dus van de Arabische taal, al iman. Want iemand die Arabisch kent en de Koran leest, is niet zoals iemand die de Koran leest die de Arabisch niet kent. Want er is een zoetigheid in de Koran wat alleen degene die Arabisch kent kan proeven. En zelfs als je dezelfde betekenis leest in een andere taal dan Arabisch, kun je die zoetigheid niet vinden. En dat is uh, te constateren. Dit was een korte inleiding voor wat betreft uh, het woord en wat het inhoudt en waar het allemaal draait en wat je, da, de, de nut daarvan is.